Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie in Thailand heeft beelden vrijgegeven van bewakingscamera's... waarop de verdachte is te zien van een bomaanslag. Te zien is een man met een rugzak op de plek van de aanslag. Hij loopt weg zonder rugzak en kort daarna ontploft de bom. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven en raakten ruim 120 mensen gewond. Bangkok werd vanochtend opgeschikt door nog een explosie, een kleine dit keer. Vanaf een pier in de rivier werd een klein explosief in het water gegooid. Het ontplofte onder water, niemand raakte gewond. Duitsland rekent dit jaar op fors meer vluchtelingen... dan tot nu toe werd aangenomen. Eerder werd uitgegaan van 450.000 vluchtelingen... maar dat worden er mogelijk 750.000, zo melden Duitse media. Monskanselier Merkel zei zondag al dat de vluchtelingenkwestie voor de EU... een groter probleem kan worden dan de Griekse crisis. De VN-commissaris voor Vluchtelingenzaken... pleit voor een betere verdeling van vluchtelingen over Europa. Nu nemen Duitsland en Zweden de meerderheid van alle vluchtelingen op. Staatssecretaris Van Rijn heeft de gemeente gemaand vaart te maken... met het herbeoordelen van de persoonsgebonden budgetten. Voor 1 oktober moet de gemeente hebben herberekend... of mensen met zo'n PGB vanaf januari volgend jaar nog steeds recht hebben... op dezelfde zorg. De veranderingen bij de PGB sprachten Van Rijn in... eerder dit jaar in grote politieke problemen. Op het centraal station in Den Haag komen voorlopig geen toegangspoortjes... voor de OV-chipkaart. Het station moet volgens de NS eerst worden verbouwd... De NS wil graag dat de meeste stations eind volgend jaar toegangspoortjes hebben om de overlast door zwartrijders te verminderen. Als de NS nu in Den Haag poortjes zou plaatsen, zou dat te veel problemen opleveren met in- en uitchecken. Het weer. Het wordt vanmiddag overal droog. Alleen in het noorden blijft tot vanavond kans op wat regen. In het zuiden breekt vanmiddag soms de zon door. Het wordt rond 18 graden. Morgen wat vaker zon en plaatselijk nog een bui. De, zon daarna, de dagen daarna is het zonnig en kan het 25 graden worden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van file.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 We gaan even naar de man van Oh Den Haag. Mooie stad achter de Dennen En dan weet u over wie ik het heb, natuurlijk. Harry Jekkers. Dit is Rick 3. Nou, dat is een tijd geleden met Rick over kleine dikke jongenschap Dat weet ik nog heel goed. Dat was heel erg geinig. Dat was een hartstikke leuke middag. Want zit er zitten kantelen, kantelen, kantelen. Niet normaal, man jongen. De hele vuur stond vol met lege bruine pretpalen. <lacht> en, uh... Gezopen, gezopen, de dag erop, mijn kater had koppen en. Ja, Ja, we hadden het die middag zoveel gezopen. Want we hadden het gehad over intelligentie. Daar krijg je dorst van, jongen. En we waren heel eind gekomen. We waren erachter gekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip is. Maar dat je. Je kon er één ding van zeggen: het was erfelijk. Dat wel, dat wel. Dat was vaak zo. Dat is toch zo? Als je slimme aarders hebt, word je vaak slim. Heb je stomme aarders, word je stom. Dat is gewoon zo.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 En dat weten die slimme, en daarom zijn er cursussen. <totstuk> Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. <totstuk> en toen, dat weet ik nog heel goed, toen was het bier op. Dat ik nog heel erg goed, ja. Ik zeg tegen Rick, Rick, ik eh, pak er nog even twee. Hij zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook twee mee. <totstuk> en hij riep me terug en zei, je vergeet te leken. Dus ik neem de lege flessen mee. Ik zit in de keuken, de lek in de kist. Ik doe de a -skas open. Ik zeg, Rick, we zijn er aan, de a -skas is leeg. Hij zegt, mooi, ik kan die naar Afrika. Hij zei, Jack als een geentje, ze hadden een volle kist op balkon. Hij zegt, niet stiekem roken daar. Ik zal je uitje Ik neem vier bruine pretpalen mee.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 En dat heeft een professor, dus officieel, een universiteit, studenten erbij, proefschrift. Die heeft bewezen, die heeft 2000 kinderen onderzocht van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke kinderen stommer waren als die drie. Ja, en niet zo'n beetje. Rick zei, jakras, ja jakras, daar geloof je toch zelf niet, joh? daar ben je toch veel te dun voor. Ja, dat is een leuk grijnsje, maar hoe verklaar je dat nou? He? Je hebt wel een grote bek, want ik snap het ook wel.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 En ze zeggen, ze helemaal geen punt. En ze zeggen, dat is bijvoorbeeld hoe dat anders kan liggen, zoiets. Hè? Ja, nou, bijvoorbeeld kinderen worden geboren. Dat is gewoon zo. Ze worden dik, dom, slim, dun, door elkaar. Het heeft geen flikker met elkaar te maken. Weet je wat? dat is allemaal gelul. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is wel zo. Intelligentie, daar kun je niks aan doen. We hebben het net over gehad. Dat is gewoon zo. Dat is al meteen... Ja, het is al duidelijk bij baby's. Meteen duidelijk. Op het concentratiebegrond. Is het meteen al duidelijk. <lacht> de ene baby die kan nog geen blok op de andere stapelen. Weet je wel.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 Ja, Harry Jekkers. Deze kennen we van Gordon Lightfoot. Maar ook van Silla Black. En jammer dat ze er niet meer is. Ze is overleden recent. En, uh, maar haar muziek leeft voor het. Uh, ook bij de studio. Of in de studio van ZFM Zandvoort. Eet smakelijk allemaal als je nog moet lunchen. If you could read my mind love What a tale my thoughts would tell Just like an old time movie About a ghost from a wishing well Dark, or a just from the chain Silla Black, if you could read my mind, love. Ja, Imka, uh, ja. Zeg je dat iets? Silla Black? Jazeker. Ja, want, maar jij komt niet uit natuurlijk uit de periode van de 60e jaren. Dat zo oud ben jij nog wel, niet. Nee, toen was ik wel klein, maar mijn vader draaide veel muziek. Dus ik wist wel heel veel ervan af. Oh, ook van de Beatles en zo? Ja. Want uh, de, de Beatles hebben bijvoorbeeld een liedje geschreven voor Silla Black. It's for you, zeg je dat iets? Ja, dat zeg me wel. Ja, ja. Nou, dat is een grote hit geweest. En, uh, ja, ze had ook een hele innemende stem. En ze heeft hele mooie liedjes gemaakt waar ik sorry, ruist, er zojuist het eetje van uh, van Vind je het erg dat we even de midnight train naar Georgia nemen nu? Nee, gezellig. Okay. LA, too much for the man. So he's leaving the life He's come to know Ooh. He said he's going He said he's going Sommige mensen nemen de bus, anderen nemen de trein. De Midnight Train to Georgia. En fiets is dat hoor, hier vandaan. Ja, luisteraars, we hebben zomaar wat Duitse gasten hier in de studio. Duitse gasten in de studio. En voor uh, die Duitse gasten heb ik een lied uitgezocht... Uh, ge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 Bei dir se, dam dam, dam dam. Denk daran, du bist niet allein, dam Ja, Duitse gasten, we kunnen wel een potje met ze breken. Marmer, steen, ijzer. Dat maakt geen flaus uit. Weer in Holland, we zijn nu bekend met Udo Jurgens en Peter en uh, al, uh, al die zingen met die uh, uh, uh, schöne liederen. Udo is, uh, is dood, hè? Ja, ja. ja dat so. uh, uh, uh, is zo. Dat is het leven. Ook Lisa is aanwezig hier in de studio. Uh, kijk, ik zie er een klein handje boven mijn scherm uitkomen. Lisa, weet jij dat er. Uh, ik, ik ga even de microfoon openzetten. Pak de microfoon doe maar even bij elkaar even meekletsen. Weet jij dat er hele mooie liedjes zijn over Lisa? Uh, ja. Vertel, wat weet je daarvan? Nou, dan uh, nou zet ik je meteen voor het blok ook natuurlijk. Nou ja, voor mij mag dat hoor. Ja, vertel. Nou ja, ik ken niet uh, heel veel lieden zelf, maar ik heb wel het een en ander gehoord weer via mijn moeder. Oké, okay, want, want Cat Stevens, ken je die? Dat heb ik wel eens van gehoord. Nou, well, ja, Morning is Broken, het mooie nummer. Mm -hmm. Die had een nummer dat heette Sad Lisa. Maar ik ben niet verdrietig. Nee. Maar Gerard Cox, die heeft dat uh, in het Nederlands vertaald. En dat klinkt dan zo. Moet je even wachten dat ik hem op kan staken? Want uh, Gerard Cox zit uh, diep verscholen in. Mm -hmm. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Je hoeft je laag, huilt ze zacht, kleine griet Ze heeft verdriet, ze wil schuilen Zeg me waarom moet je huilen Open je deur, schuil niet in de nacht Vertrouw me, ik wacht, dus dat kan je Je moet weten, ik hou van je Lisa, Lisa, droeve Lisa, Lisa. Het water drupt uit haar ogen als regen. Kan er niet tegen, ik wil helpen, maar ik kan dit leed niet stelpen. Die kleine schat is doof voor mijn zaal. Ze wil wel, maar kan er niet horen, ze blijft eenzaam en verloren. Lisa Lisa, droeve Lisa Lisa. Oh Lisa van Gerard Kok. Hoe vond je hem, Lisa? Ja, mooi. Mooi, hè? Doe een beetje denken aan Fragile van Sting. <laughs> dat ja, oh, ja, dat heb ik pas gezien op televisie in een uitvoering samen met Stevie Wonder. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Nee, ik heb het niet gezien. Oh, dat was, was fantastisch, met een, met een mondharmonica-solo van Stevie Wonder erin. Oh, en daarna was er ook nog een, een speciale reportage van die man. Nou, Die kan natuurlijk van alles. Die kan mondharmonica spelen, toetsen spelen, maar ook geweldig drummen. Ja, dat was allemaal te zien, uh, ik denk een week geleden of zo, uh, in een uh, televisieuitzending. Uh, vergeef me als ik niet meer weet welke uitzending het was, maar in ieder geval was het uh, prachtig om naar te kijken. Lisa, uh, jouw moeder en ik hebben zojuist besloten dat we voor jou ook nog wat gaan draaien. Net voor het nieuws, want je moeder zit alweer klaar om ons het regionale nieuws te gaan vertellen. En dat is een nummer van uh, een meneer die uh, uh, jullie volgens mij wel eens uh, uh, live hebben aanschouwd, George Michael. Waarom dacht ik dat? <laughs> uh, ken je het mooie liedje van First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Fleck? Nee. Nou, Dit uh, zingt George Makel op een prachtige manier. Speciaal voor Lisa. The first time I saw your face I thought the sun This I ever I live. Saw Your Face. George Michael was dat het nummer is heel beroemd geworden door natuurlijk Roberto Flack. Die draaiden we speciaal voor de dochter van Imka Drommel, Lisa. Het nieuws bij CRM Zandvoort met Imka Trommel. Dit is het regionale nieuws van dinsdag 18 augustus 2015. Twee Nederlandse mensensmokkelaars wilden met 25 asielzoekers op een veel te klein zeiljacht, zonder nautische ervaring, de Noordzee oversteken toen de Koninklijke Maraisocee hen afgelopen zaterdag in de Muiden tegenhield. Mensensmokkel per luxe zeiljacht vormt een nieuwe uitdaging voor de Maraisocee die over de illegale grensovergrijdingen gaat. Sinds zaterdag zijn de controles in jachthavens geïntensiveerd, maar dat is bijna geen doen. Bij een controleronde werd de groep eh, vreemdelingen ontdekt omdat ze zich opvallend rustig gedroegen. De boot, die net aangeschikt is om met zes mensen over de oversteek te maken, lag ruim, die, ruim diep in het water. De 25 asielzoekers zaten met z'n allen in het ruim. Hierdoor zou het te gevaarlijk zijn om uit te varen. Angst dat de stroom asielzoekers zich zal verplaatsen van Frankrijk naar Nederland is er niet. Er wordt flink gecontroleerd, steeksproefsgewijs en op basis van tips. In de groep die zaterdag werd aangehouden ging het om elf Albanese. De nationaliteit van de anderen is nog onbekend. De maroche onderzoekt of de aangehouden twee Nederlanders van 25 en 26 jaar... deel uitmaken van een grotere mensensmokkelorganisatie. Ook wordt gekeken of ze al vaker mensen naar Engeland hebben gesmokkeld. Hun 25 passagiers zijn allemaal in vreemdelingenbewaring gezet. Het is nog onduidelijk om hoeveel, die, uh, hoeveel die hebben moeten betalen voor de overtocht... Spakelijk om het dragen van duizenden euro's. Een fietster is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Driehuis. De vrouw stak rond kwart voor twee de Waterloolaan over... toen een automobilist vanuit de minister van Houtenlaan kwam en haar aanreed. De vrouw kwam bij de aanrijding hart en val. De vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel... en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Politieagenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval.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 Alleen in de periode van 11 oktober tot en met 18 oktober... is de zeeweg afgesloten voor het verkeer in verband met de herinrichting van de rotonde... en de aangrenzende wegvlakken bij de Brouwerskolkweg. De volledige planning is te vinden op www.noord-holland.nl-zeeweg. Het is al druk langs het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam. Tientallen campers hebben een plekje gevonden aan de vaarroute van naar Zeel... Morgen vindt de sale-in-parade plaats en de kampeerders weten zich verzekerd van een prima uitzicht. Ondanks het tegenvallende weer vermaken de verwachtenden al twee dagen voor het evenement zich uitstekend. Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben een uitgebreide informatie verspreid over de plaatsen waar de grote massa kijkers morgen het beste recht kan. En ze zetten het 1200 vrijwilligers in. Dit was het regionale nieuws dan komt hier het weerbericht. Het weer bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan nog enige tijd regen vallen. Terwijl in het zuiden het zonnetje soms voorzichtig tussen de wolken doorbreedt... kan de temperatuur klimmen naar een graad van 18 tot 19 graden en is de wind rustig. Vanavond het, klaart het vanuit het zuiden op en blijft het lokaal wel kans op een spart regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 graden en kan het her en der nog wat nevelig of mistig worden. Morgen kan de dag nog wat nevelig of anderszins grijs beginnen, maar al snel breekt het zonnetje op veel plaatsen door. Je kan weer naar buiten zonder te vrezen nat te regenen en ook de temperatuur komt wat hoger uit. Met 22 of 23 graden en weinig wind wordt het een stuk behagelijker dan de laatste dagen. Donderdag loopt de temperatuur nog wat verder op, naar 23 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Er staat opnieuw niet veel wind en veelal weet de zon goed te schijnen. Lokaal is er ook kans op een bui. Op vrijdag wordt het op de meeste plaatsen een zomerse dag... met maximaal tussen de 24 en 27 graden en bovendien weinig wind. Ook het zonnetje is met regelmaat goed te zien. In het weekend is het zomers warm met vrij veel zonneschijn... maar vanaf zondag neemt de kans op regen aanzienlijk toe. Volgende week zijn er weer een paar wisselvallige en koelere dagen. Dit was het regionale nieuws en weerbericht van dinsdag 18 augustus 2015. Pimka, bedankt weer. We zijn weer helemaal bijgepraat... als het gaat om het regionale nieuws en natuurlijk, het weerbericht. Voor uh, die deutsche Leute, aanwezig hier in, in de studio, maak ik muziek voor mijn zoon. Ik ben stolz op hem. Hij was 17 jaar, uh, wanneer hij uh, dit lied zang.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 got this faith in us and I believe in you and me. So hold on, to hold me tight. So hold on, I promise it'll be alright. Because it is They always say we were the lucky ones. Sven Duif met Hold on, 17 Lent is oud. Hier opgenomen in haar muiden in de popbunker. Uh -huh. Prachtig. <laughs> ja, Dank je wel. Uh, ja, inmiddels 22. En uh, ja, still going strong. Maar we moeten nog eventjes geduld hebben, want... Uh, hij heeft wel een aardige manager, maar uh, voordat je eenmaal uh, ja. op de stip wordt gezet, moet je toch een beetje geluk hebben. En, ja, ook. Alles moet meezitten. Alles moet meezitten. Doorzettingsvermogen hebben. Ja. Uh, nogmaals, uh, luisteraars, tussen een paar uh, mensen uit Duitsland hier in de studio, kan ik nog even etwas voor ze horen uh, uh, laten aan uh, Chanson. Supertramp? Yeah. Super ja. Supertramp? Ja. Oké. Okay. <laughs> Niks Duits. <tuis. laughs> supertramp, oké, okay. ontdekt wel eens lied. Give a little bit. Oké. Okay. Uh, Ik suggest. Ehm. Uh, um, uh, Zowel iets anders en uh, dan daarna uh, Supertramp. Uh, I got fragile from Sting. Ehm. Uh, uh, uh, uh, ja. Want uh, Lisa, dan ben jij, jij bent een grote fan van, van uh, Sting? Ja, niet alleen van Of van, van, Sting. van de police? Uh, meer van Sting. Meer van Sting. Oké. Okay. Nou, ik ga hem voor je draaien. Tenminste, als de computer mee wil werken hoor. Want uh, de techniek die wil nog wel eens achterblijven. Nee, hij doet het. Hij doet het. Sting. En ja. voor onze Duitse gasten gib een wenig En gib een wenig in het Engels In Engels is Give a little bit En dat werd gezongen uh, door uh, Supertramp De groep uh, Supertramp, bekend van Logical Song natuurlijk. En uh, Breakfast in America. Maar we zijn namelijk in Breakfast, dat is er wel lang op. En natuurlijk ook de Logical Song. De volgende artiest heb ik bekeken aan Bodensee en hij bracht rode rozen mit. Rote Hosen, rote Hosen Sagen alles, was ich dir verschweige Rote Hosen, rote Hosen Die versprechen, ich bleibe bei dir Schön Ik verlieg. gänglich wie sie rote Rosen rote Rosen die sind schön doch sie müssen verblühen nur die Liebe unsere Liebe die ist schön die verblüht aber nie schön. Maar wie is het om um, uh, Rote Rozen te bekomen in Zandvoort? <laughs> Wunderbar. Wunderbar. Ja. Zijn uh, er ferien hier? Ha habt Zijn er uh, uh, ferien? We hebben ferien hier? Oké. Okay. En ja. wie lang nog? Noch 3 um, uh, wochen. Also we zijn noch nog 10 dagen hier. Nog 10 dagen? En dan nog naar andere landen? Ook um, in uh, Nederland. Nederland? Ja, natuurlijk. schönes land, hè? Ja. Ja, ja ja. Schön. Und Sie kommen van Bodensee, hè? ja. ja, ja. Is ook schön. Ja, ja. ja. schön. En dat Wasser dort, kan man schwimmen? Is het zu kalt? Ist wärmer als hier, op okay. jeden Fall. Maar zeer äh, welkom hier im Studio. Veel dank. Ik hoop, dat ze Spaß een heeft met de Supertramp. Okay, We hebben heel veel Spaß. Okay. Dank je. Ja, luisteraars. Nou, zo weer even onze Duitse gasten. En ja, mijn beste Duitse taal. Ik moet zeggen, ik, ik spreek normaal eigenlijk helemaal niet uh, over de grens. Maar goed, in ieder geval, ik heb mijn best gedaan. Ze konden verstaan, ze konden begrijpen. Dus dat was al heel wat. wat. Imka zit mij uit te lachen natuurlijk weer als gewoonlijk. Nou, oh, het ging je goed daarvoor. <laughs> Oké, okay, uh, Imka. Nou, ik, uh, ik heb ook uh, uh, bijzonder uh, uh, steun gehad aan jouw inbreng als het gaat om het nieuws. En ik zou bijna willen zeggen uh, in de uitzendingen I Need You. Dit is de groep America met, uh, met I Need You. Daar sluiten we hem wel af, luisteraars. Want die kijken op een klokje, het klokje van gehoorzaamheid. En uh, ja, het is bijna weer tijd. Dank voor het luisteren allemaal. Hier, dan sluit jij het toch ja. weer aan. En jij gaat nog genieten in Haarlem? Je gaat nog gezellig ja, we gaan even lekker naar Haarlem. Even shoppen? Ja. ja. Even niet te veel geld uitgeven? <laughs> <Nee. laughs> Oké, okay. Lisa ook bedankt voor je inbreng. En uh, onze Deutsche Leutauk je voor die. Uh, die wie zegt man dat? Uh, Bij de einbringen. Einbringen. Ja. <laughs> <En> dank. de regen, jij nooit. Mij nooit. Spring, you know I need you. I need you. And every day I'd left the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came. story told about me about me seconden, luisteraars, is het zover, dan uh, moeten we er echt uit. Ik ga eruit met een instrumentaaltje van de Carpenters. hoop mensen weten dat die, dat die ook instrumentale muziek heeft opgenomen. Maar dit is uh, het nummer Heather. Geniet ervan en nogmaals een hele fijne dag. Heb jij nog wat toe te voegen? Even nou, nou, tot volgende week. <laughs> tot volgende week, oké. Okay. Tot nog.